...die uh, ja, met het magnesium zijn handen bewerkt. We zien hem daar staan in de oranje broek en het uh, oranje-zwarte uh, bovenstuk wat hij aan heeft. Het zal duidelijk zijn dat hij van Nederland uitkomt vandaag. Terwijl zich klaarmaakt voor de volgende oefening, Fabian Hambugen. Fabian Hambugen is misschien wel een turner die we een beetje kunnen vergelijken hè, met Epke Zonderland. Ook de man van het spektakel, de vluchtelementen. Ja. Sympathieke Turner, hele moeilijke oefening. Hij heeft ook een combinatie van drie elementen in zijn oefening zitten. Alleen dan niet drie vluchtelementen. Maar het zijn eigenlijk twee vluchtelementen. En daartussen zit een element dicht bij de stok met een draai. dit is een spektakelturner van wie we eigenlijk een tijdje niks gehoord hebben. Op een tijd dat hij echt mondiaal heel goed meedeed. Maar vervolgens met blessures gekwakkeld. En wat in de vergetelheid geraakt. Ja, het is ook wel een bewuste keuze geweest van, om, om bijvoorbeeld niet naar het Europees Kampioenschap uh, te gaan. Een paar maanden geleden, ja. Maar uh, gewoon uh, ja, vol door te blijven trainen voor deze Spelen. En... Of was het ook wel een kwestie van de concurrentie niet wijzer maken dan dat zal zijn? Of speelt dat niet zo? Ik denk dat dat niet zo speelt. Als je tegenwoordig YouTube in de gaten houdt, dan weet je precies wat hij doet tijdens de training. Ja. En dat zien zijn concurrenten ook. Is uh, Hamburgen op dit moment verder en beter dan ooit? Nou, zou ik niet zo willen zeggen. Uh, Hamburg is gewoon goed. Uh, laat prima oefeningen zien. En ik denk eigenlijk dat het vergelijkbaar is met een paar jaar geleden. Ik vind het niet minder of meer. Komt hier de score binnen van de Chinees. En dat is toch weer een hele hoge score geworden, Vincent. 16,366. Hadden we eigenlijk niet gedacht, hè? Nee, de, de jury heeft zich erg ingehouden met het geven van uh, aftrek, moet ik zeggen. Nou, misschien doen ze dat bij Epke Zonderland ook. Dat zou mooi zijn. Maar goed, Epke Zonderland eerst maar eens proberen om straks op die rekstok te blijven. Terwijl Fabian Hambugen nu aan de rekstok wordt gehangen. Epke Zonderland de eerstvolgende turner. Dus het gaat er zo dadelijk echt van komen. Terwijl Hambugen uh, ja, met zijn beginnende draaien bezig is. En dan zal hij dan inderdaad ook gaan voor zijn, zijn eerste vluchtelement. Wat krijgen we te zien, Vincent? Dit is een koolman, Dat is dezelfde techniek als je hebt gemaakt. De Coleman, dat is die dubbelgeur De altijd met de schroef. Ja, ja, klopt. Ja. Terwijl uh, Hambuge verder gaat. Goh, het ziet er allemaal wel indrukwekkend ja, uit, wat uit, uit wat ja, hij ja, laat ja, zien. Ja, ja, ja. Het, uh, het is van grote klasse. Veel kracht ook bij, uh, bij de Duitser. Altijd van nature een uh, hele goede rekstokturner geweest. Grote prijzen ook al gepakt op dit uh, onderdeel. En uh, is het trouwens ook even zuiver wat hij, uh, wat hij laat zien? Is het netjes? Is, het is echt een hele goede oefening die hij laat zien. Dus als, ja. als hij uh, nu doort turnt, gaat hij zeker boven Zoukai scoren. Kijk, en dan weet Epke Zonderland wat hem te doen staat. De afsprong van uh, Fabian Hambuge met hem. Een hupje, Nou ja, een hukje. Dat kan die hebben denk ik dan. Terwijl die echt een kreet slaakt van zo. Dat heb ik even gedaan. En die vuist in de lucht En hij hitst dat publiek op zoals Fabian Hamburg dat uh, ja, eigenlijk altijd doet. Hè. Dat is een beetje zijn manier. Dat gaat een hoge score worden. Dat lijkt me duidelijk. Ik denk het wel. De uitgangswaarde is lager dan die van Zoukai, Dus het gaat echt om de uitvoering. Maar de uitvoering was in mijn ogen heel erg goed. Nou, kijken of de jury dat ook zo gaat uh, waarderen. Terwijl Epke Zonderland nu klaar staat bij uh, de rekstok. Die wordt nog een beetje aangespannen hè, door zijn trainer. Die, die, die kabels die eraan hangen, wat, wat doen ze dan eigenlijk precies? Uh, Daniel Knibbeler, de coach van Epke, heeft een speciaal spanningsapparaatje. Om uh, de rekstok op uh, dezelfde spanning te krijgen als in de trainingshal. En wat Zodat, betekent dat voor die rekstok? Uh, dat uh, die een bepaalde vering uh, meegeeft. Een, een, een rekstok staat hier op het podium. In de trainingshal staat hij niet op een podium. Dus dat is een heel groot verschil. En dat heeft er dus te maken met hoe makkelijk hij en hoe uh, vertrouwd hij aanvoelt. Die ja, ja, absoluut. Ja, ja nou, en Epke Zonderland die zien we daar staan. Eigenlijk met de ogen een beetje gesloten. Hij visualiseert als het ware die oefening nog eens. Hè? Ja. Want hij weet precies wat hem te doen staat. Uh, hij heeft ook geen twijfels, heb ik begrepen. Uit de mensen die uh, ja, bij hem in de buurt staan. De mensen met wie hij contact heeft gehad. Dat zijn er overigens niet te veel geweest. Want Epke heeft zich in de tien dagen tussen de kwalificatie en de finale eigenlijk afgesloten. Van alles en iedereen. Om maar vooral die focus te behouden. En uh, ja, hij heeft ervoor gekozen om niet voor dat dilemma te gaan ga ik voor mijn moeilijkste oefening of niet. En uh, nou ja, dat is een terechte keuze als je kijkt naar de scores zoals die nu op het bord staan. De moeilijkste oefening, dat zal echt moeten om een rol van betekenis te ja. kunnen gaan spelen. Ja. En uh, ja, het gevaar zit hem nu in eerste instantie natuurlijk in die triple. Hè, die drie vluchtelementen. Ja, daar gaat het gewoon om uh, in deze oefening. Maar ook zeker om zijn uh, Gaylord 2. Dat is een, uh, zeg maar, salto met een halve draai over de stok heen. Ja. En uh, die vangt hij nog wel eens met kromme armen op. Dus laten we hopen dat dat goed loopt. Terwijl de eerste zaak natuurlijk is om uh, op de rekstop te blijven, want het bal is sowieso dodelijk. 16,4 zien we nu, 16,4. De score van Fabian Handbugen. die dus die Chinezen achter hem laat. Eén Hambugen op dit moment, twee Kaizu en drie Zhang, die Chinees. Nou, Epke Zonderland, het moment. De hij lat staat ligt er hoog. klaar voor. Hij, ja, de lat ligt hoog. Hij, uh, hij staat er klaar voor, terwijl hij nog eventjes, uh, ja, er wordt wat uh, met de handen gedaan. Hè? Door zijn coach Daniel knibbelen. Dat zijn die leertjes die hij dan uh, aan zijn handen heeft? Ja, uh, Daniel brengt nog even wat tape aan, zodat het allemaal goed stellen. Even vastzit. Ja. En dan gaat hij zo dadelijk aangekondigd worden. En dan wordt hij door Daniel Knibbeler in de rekstok gehangen. En dan gaat het echt beginnen voor uh, Epke Zonderland. Hij goed de jury voor het publiek. Iedereen wil zien hoe Epke Zonderland het ervan vanaf gaat brengen. Go hij Epke, daar... go Epke. <laughs> Ja, hij staat daar met de, de blik strak en daar wordt hij in de rekstok gehangen. En dan begint hij eerst met het maken van wat vaart en het toewerken natuurlijk. Want daar gaat het in eerste instantie om naar die uh, drie vluchtelementen op een rij. De Casina, de Kovacs en de kolman. Daar komt de Casina als eerste. Nou, die pakt hij. Dan komt de tweede erachteraan. Die pakt hij ook. En ja, en ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja want... die heeft hij. Nou, het uh, cruciale deel wat dat betreft. de drie vluchtelementen, die heeft hij te pakken. Maar nu, nu moet hij het netjes uit gaan maken natuurlijk. Ja. Hè? En die Galo 2, die komt er nog aan. Die... Uh... Die pakt hij hier zo. Oh, dit is een grotere fout, hoor, die die maakt. Oei, oei je heeft een fout gemaakt. En hij turnt gaat... wel gelukkig wel door. Ja, dat is natuurlijk altijd beter dan je oefening moeten onderbreken. Wat, wat ging er precies fout, Vincent? Ja, zijn Galo 2 uh, ving hij op met kromme armen. Waardoor je niet recht uh, boven komt in de handstand. Landing, de hij, staat, hij, hij, staat, staat, hij staat, hij staat, hij staat. Ja, heb ik de, zon de ah. staat. En dan gaan de vuisten omhoog. En dan zien we zien hem daar staan. En ja, wat moet je eraan aflezen aan het gezicht? Dat is een opluchting dat hij erop is gebleven. Hij is blij dat hij er in ieder geval staat. Maar die fout, hoezeer wordt hem Aangerekend. Dat is natuurlijk de grote vraag van Efton En hij lacht en hij omhelst zijn trainer Daniel Knibbeler. Maar wat gaat dit waard zijn? Wow. Wat voor score gaat dit opleveren? Wat denk je, Vincent? Kippenvel. Ik, ik, ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Ik heb de wedstrijd uh, heel anders beleefd dan normaal gesproken. Ja. En vol met spanning. Uh, wow. Er zaten fouten in de oefening, maar ik hoop op een gunfactor bij de jury. Ja, en het kan toch haast niet anders. Hè? Met die risico's die hij neemt en die vluchtelementen. Dat er wel een onzorgvuldigheid en een foutje in kan zitten. Oh, absoluut. En We zien en hij hier heeft... die herhaling ook van die vluchtelementen en dan zie je wat wat een kracht op dat lijf staat. Hè? Ja. Maar hij heeft het gedaan, die drie vluchtelementen. Zo uniek. En je hoort het aan het publiek. Het is niet alleen de jury die het hem zal gunnen, maar het zal ook het publiek zijn. Iedereen vindt het mooi. En niet alleen de Nederlanders, maar ook de Britten. Iedereen leeft mee. Terwijl we Epke Zonderland daar tamelijk euforisch zien staan. En we zagen hem met de gebalde vuist. Nou zeg, het zou wat wezen. Oh. Maar nu de score van Epke Zonderland. Wat gaat het worden? Gaat hij over Hambugen heen? Gaat hij over Kaizou heen? Gaat hij over Zang heen? Of toch niet? Epke Zonderland, die jury heeft lang nodig aan het overleggen. Zodanig zal die score in het beeld verschijnen en dan weten we of Epke Zonderland op één staat. En dan weten we misschien ook wel of die Olympisch kampioen gaat worden. Want er komen er nog twee, maar die zouden normaal gesproken niet aan de score van Epke Zonderland moeten komen. Goh, wat een pak van het hart voor Epke Zonderland dat hij in ieder geval op die rekstok is gebleven. Weliswaar. Met een foutje, maar hoe zwaar wordt dat bestraft? Want niemand is perfect. Ook niet in zo'n finale. Niemand is perfect. En hoor dat publiek. Iedereen zit te klappen, iedereen zit te wachten op die score. Op die scoren voor Epke Zonderland zal het straks goed zijn voor het goud. Zal het goed zijn voor een medaille? Wat gaat het worden voor hem? Oh, combinatie een was zo uniek. Het echt. is prachtig. Het is sensationeel om te zien, hè, die drie vluchtheden. Ongelooflijk. Niemand in de wereld maakt er twee achter elkaar en hij maakt er drie. Gewoon drie. Het is echt onvoorstelbaar. Het, het, het, is, het is een kunst eigenlijk zoals Epke Zonderland dat hier laat zien. Terwijl Fabian Hambugen ook kijkt. En wat zal hij denken? Wat zal die denken? Ben ik geklopt of ben ik niet geklopt? Ben ik geklopt of niet? En Epke Zonderland denkt ook... Te, die, die, je kan zo wat lip lezen dat hij zegt... Come on, kom op met die scoren. Kom op op de jury. Ja! Met hij heeft hem. 3 3. Hij heeft hem. Hij heeft hem. 5-3-3. Epke Zonderland staat op de eerste plaats. Gaat het gebeuren. Goud voor de turner. Gaat het gebeuren. En Igor Cassina, De man naar wie dat eerste vluchtelement is genoemd. die zit hiernaast. Die geeft een high five. Oh, hij is binnen, zegt voor Epke Zonderland. 8-6 in de, eerste. de 1 scoren. Hij Geweldig. staat de eerste. Nog twee turners te gaan. Maar Vincent, dat de normaal gesproken geen bedreigingen zijn. Nou, geloof ik niet. 7-9 uitgangswaarde. Dat haalt de Koreaan niet. Dat haalt de Jonathan Horton niet. Um. Ja, ik, ik weet het niet. Oh, het ik ben bijna van de wereld af. Ongelooflijk. Epke Zonderland. Zeg, wat laat je hier zien? En dan met deze, met deze ambiance en deze volle hal. En wat we in ieder geval kunnen zeggen, Vince, heb met die twee turners nog te gaan, is dat hij een plak heeft. Hij heeft ja. in ieder geval brons. Dus nou ja, dat is natuurlijk mooi. Maar daar gaan we niet voor. Geniaal. Uh, Jonathan Horten hangt op dit moment aan de rekstok. De Amerikaan is uh, ook wel een spektakelturner. Maar normaal gesproken, dus niet het niveau van uh, Epke Zonderland. We zien hem hier een vluchtelement maken. Kan die ook goed? Uh, ja, Epke Zonderland, Goh, wat zou dat zijn zeg, als hij dadelijk het goud pakt? Als eerste turner ooit. Zeg, en dan met zo'n magistrale rekstokoefening. Terwijl Horten hier ook een tweede vluchtelement ja, pakt. Ja, en hoe? En hoe, hij pakt ze mooi. Maar hij doet ze niet achter elkaar, Vince. Dat dat, dat dat is wel even een verschil, natuurlijk. Cies, maar Horten staat bekend om zijn nette turnen. En, ja, uh, Daar kan hij Oei, Terwijl hij hier even blijft blijf hangen. Dit was een fout, ja. ja. En ja, Terwijl Horten inderdaad dan een nette turner is. Maar qua moeilijkheid zal hij niet komen aan de moeilijkheid van Epke Zonderland. Dus nee. dan is natuurlijk de vraag in hoeverre hij dat dan met de netheid weet op te lossen. Terwijl hier Horten voor de afsprong. En ja, een, grote pas, een grote pas. Nou, die kunnen we ook wegstreken, ja, hoor. dat durf ik wel te zeggen. Zilver is binnen, op weg dat naar goud. Betekent. ja, nog één turner te gaan. En dat is een Koreaan, Jihoon Kim. En dat is de enige die Epke Zonderland nog van het goud kan afhouden. Oh, zeg, hij heeft al die tijd toegeleefd naar dit toernooi. Hij heeft al die tijd toegeleefd naar dit moment. Hij heeft zoveel tegenslagen moeten overwinnen, Epke Zonderland. Blessures. En dan de mislukte kwalificatie voor de Spelen in oktober. In, tijdens het WK in Tokio. Vervolgens het hele traject met rechtszaken en gedoe om uiteindelijk op deze Olympische Spelen en op dit podium terecht te komen. Ebke Zonderland heeft het allemaal doorstaan. Hij heeft zich nooit gek laten maken, is altijd gefocust gebleven en heeft vervolgens ook in het diepste geheim en in de alle stilte gewerkt aan dat unieke vluchtelement, die triple, die drie vluchtelementen achter elkaar. Een dubbel gestrekte salto met een hele schroef, gevolgd door een dubbelgehurkte salto, gevolgd door een dubbelgehurkte salto met een hele schroef. Het is onvoorstelbaar. Terwijl ja, allerlei celebrities hier ook op de tribune zijn gaan zitten. Het verhaal gaat dat uh, zelfs Edwin van der hier is komen gaan zitten. Om te kijken wat Epke Zonderland ervan terecht zou gaan brengen op de rekstok. En ik denk dat ook Edwin van der Sar met zeer veel trots heeft uh, zitten kijken. Dat moet toch haast wel. Als Epke Zonderland af gaat stevenen op het goud met zo dadelijk nog één oefening te gaan van de Koreaan. Je mag natuurlijk niet te vroeg juichen. Maar deze score biedt zoveel perspectief. En ik kijk, Vincent, het is dus even naar het gat met handbuken. Dat is dus 1,3 punt. 1,3 ja. Ja, ja, ja 0,13. Ja, ja. Dat is echt een enorm groot gat in zo'n finale. Hè. En dat geeft maar aan hoe fantastisch Epke Zonderland ondanks dus dat foutje dan toch heeft uh, gepresteerd. Het is ook mooi, hè, want Epke Zonderland kreeg toch een beetje de naam dat hij het op de beslissende momenten dan toch wel eens even liet liggen. Zoals in Tokio op het WK, waar hij uh, echt de fout in ging op de rekstok. En zoals hij dat ook deed uh, tijdens het test-event in Londen, waar hij zich kwalificeerde voor de spelen. Ging het ook niet goed op het uh, rekstok. En tijdens het EK in Montpellier ging het ook direct. Hier komt de score van Jonathan Hoorten 15.466 15,466. De eerste plaats voor hem. Maar veel belangrijker, de eerste plaats nog altijd voor Epke Zonderland. Terwijl we afwachten wat deze Koreaan Kim gaat doen. Die klaar staat om zijn oefening te beginnen. Nou, We gaan eens ja. dus even kijken of hij Epke van het goud kan houden. Ik kan het me niet voorstellen, Vincent. Ik kan hem me ook haast niet voorstellen. Het met... zou een, een mirakel zijn. Maar het is zo sterk wat Epke hier heeft laten zien. In de kwalificatie de allereerste turn aan Rekstok. En geloof me, dat is echt een nadeel. En gelijk de hoogste score neerzetten. Ongelooflijk. ongelooflijk. Maar dat was dan een andere oefening. Dat was een oefening met minder risico. Waarin hij ja. nog een tussenzwaai deed tussen de vluchtelementen. Ja, en dat deed hij bewust, want hij wist als ik nu gelijk alle risico neem... Ja, dan loop ik het risico dat ik val, dat ik me niet plaats voor de finale. En dat heeft hij dus heel berekenend en goed gedaan. En hij wist dat hij die triple moest bewaren voor de finale. En dan moest hij er staan, dan moest hij goed gaan. En dat is dan ook precies wat er gebeurde, zeg. Nou, Epke Zonderland, op naar het goud. Het zal feest worden in het Holland House, dat sowieso. Want Epke heeft al zilver. Ja, maar we gaan natuurlijk voor het goud. Terwijl we hier Kim dus aan de rekstok zien hangen, de Koreaan. Dat is uh, niet echt eentje die, uh, die grote prijs... Heeft gepakt, hè, denk ik. Nee, bij de Koreanen weet je het nooit. Het zijn altijd wel erg goede turners. Terwijl hij hier een enorm vluchtelement maakt. Hij gaat echt meters de lucht in ja. lijkt het wel. Dat zag er heel fraai uit ja. als je puur kijkt naar de vluchtfase. En uh, ja, hij, uh, hij gaat uh, stug door. Maar ja, ook voor hem geldt. Het zijn geen drie vluchtelementen achter elkaar. Het is geen triple. En die maakt Epke Zonderland zo uniek in de wereld. Zo uniek in uh, Turnland. En reken maar dat die oefening van Epke Zonderland de wereld overgaat. Dat mensen zijn naam uh, zullen kennen. Want het is echt iets unieks wat hij hier beheerst. De triple van Epke. Die die dus gewoon in de Olympische finale met alle druk die erop zit. Die die laat zien. Oh, het is binnen. Het is binnen. Ja hoor, het we is hebben binnen. goud daar. Het het we hebben goud, goud. Goud, goud. Epke Zonderland heeft hem te pakken. Terwijl hij omhelst wordt door alles en iedereen. Geweldig. Hij heeft het goud te pakken. Het kan hem niet meer ontgaan. Epke Zonderland, zijn grote doel. Het goud. Terwijl we wachten op het moment dat de score inderdaad verschijnt. Het score van de Koreaan. Maar ik geef u op een ja. presenteerblaadje. Die komt er niet aan te pas. Terwijl al het oranje zich verzamelt. Zo rondom de turnarena. Allemaal mensen die de trappen aflopen. Om foto's te maken van Epke Zonderland. Ik vind het razend knap met de druk die erop moet staan. Want Vincent, het is ook een mentaal spel. Hè? Het is een gigantisch mentaal spel. Geweldig wat hij hier presteert. Echt waar. Ja, dus je moet maar om kunnen gaan met die druk. En je moet maar die tien dagen niks uh, hebben gedaan... En, uh, en, en moeten toewerken naar deze finale. En die spanning die groter en groter wordt. En dan kom je hier die arena binnen... en je weet dat het nu of nooit is... dat dit het moment, dat dit het toernooi... dat dit de Spelen zijn. We wachten even op de score van de Koreaan, zodat we het nieuws officieel kunnen maken. Kim Yoo Hoon wacht op zijn score. En dan weten we definitief... Dat dat Epke Zonderland het goud heeft. Maar officieus kan het natuurlijk al niet meer misgaan. Hij is wijd naar het publiek. En hij kan zo dadelijk zich op gaan maken voor de huldiging. Het Wilhelmus. Ongelooflijk. Het Wilhelmus voor een turner. Dat hadden we nog niet meegemaakt met de Olympische Spelen. En Ebke Zonderland die presteert het gewoon. Kim Jihun, Zijn scoren nog steeds niet in het beeld. Hij zal in ieder geval in de achterhoede gaan eindigen. Dat betekent dat Zonderland Hambugen op nummer 2 achter zich gaat. En kai als nummer 3. Maar nog veel belangrijker natuurlijk. Terwijl daar de score is van Jihun de plaats van ja. het allerbelangrijkste, Epke Zonderland, Olympisch kampioen aan de rekstok. Ongelooflijk, geweldig. Wij moeten ook even uitblazen. Vincent Rijmering was de co-commentator. Hij was een jurylid die ons van zeer deskundig commentaar verzag. En Edwin Cornelissen, dank voor een half uur prachtige kippenvelradio. Wij gaan eruit voor het uitgestelde nieuws van vijf uur. Hallo, Tom.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 Vol prachtige tijdloze ready. Home Again van Michael Kibanuka. Nu voor 12.99 bij Free Record Shop. Dit is Radio 1. De Radio 1 Sportszone. Luciana Carrasso en Tom van Heck komend ja. uh, <laughs> Ik zit nog even te verwerken. <laughs> Daar straks alle reacties natuurlijk rondom de vijfde Nederlandse gouden medaille. De gouden medaille van Epke Zonderland. Dat zo ook het ges in gesprek met Van het Hek krijgt u. U krijgt nu het uitgestelde nieuws van vijf uur Job Boot. Turner Epke Zonderland heeft op de Olympische Spelen goud veroverd op de rekstok. Het is voor het eerst dat Nederland bij het Turner een medaille wint... Zonderland dankte de winst aan de hoge moeilijkheidsgraad van zijn oefening... waardoor hij meer punten haalde dan zijn tegenstanders. Het zilver was voor Duitsland, brons ging naar China. Ook Dorian van Rijselbergen krijgt vanavond de gouden medaille... die hij verdiende bij het windsurfen. De veiligheidsregio Zeeland heeft groot alarm geslagen... nadat in een kreek in Ouwerkerk een giftige alg was gevonden. Na metingen is een zwemverbod voor de hele Ouwerkerkse kreek afgekondigd. In de oude Kerkse kreek is dinoflagellaat gevonden. De alg maakt een gif aan dat het zenuwstelsel aantast. Als de alg wordt doorgeslikt, dan kan die verlammingsverschijnselen veroorzaken. Vorige week ging een hond dood, die in de kreek had gezwommen. Maar of dat door de alg komt, dat staat nog niet vast... zegt een woordvoerster van de Veiligheidsregio Zeeland. Er is geen sectie gedaan op de hond, we weten het niet zeker. Maar de hond heeft daar wel gezwommen en ook modder uitgespuugd. En ook omdat het zo snel ging kan het heel goed dat zijn. Dus wees voorzichtig daar, laat de hond niet zwemmen... in stilstaande plasjes en niet bij de kreek. De bewoners van twee flats aan de Stendylaan in Utrecht... mogen nog zeker veertien dagen niet naar huis. In de woningen is bruin asbest gevonden. Dat moet eerst worden weggehaald. De bewoners hebben vandaag te horen gekregen wat er gaat gebeuren, zegt een van hen. Wat ze mij hebben verteld is dat de uh, appartementen gewoon één voor één uh, worden uh, nagekeken... En overal waar wel vezels zijn gevonden, die worden dan allemaal gesaneerd. En tot die tijd hebben wij geen mogelijkheid om nog steeds in onze huizen te, te, te betreden. Het asbest kwam vorige maand vrij bij de renovatie van een van de flats in de wijk Kanaleiland. De andere flats ligt er precies tegenover. Meteen na de ontdekking werden de bewoners van beide flats en die in de omgeving geëvacueerd. Een deel van hen is inmiddels teruggekeerd.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 Het weer: op de meeste plaatsen is het droog en schijnt ook de zon zo nu en dan. Vanavond en vannacht alleen langs de kust nog kans op een bui. Morgen overwegend zonnig met af en toe een bui. Het wordt dan 19 graden op de wadden tot 23 in het zuidoosten. De dagen daarna droog, zonnig en ook hogere temperaturen. awb verkeersinformatie hier staan fietsers op de ring van Amsterdam, de A10 west richting Zaanstad voor de Koenten 2 kilometer bij Rotterdam op de A20 richting Gouda verknopen te presseplein 3.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is negen minuten voor half zes. Nederland heeft nu twaalf medailles, waarvan vijf gouden medailles. En komend uur kan er nog een bronzen bijkomen bij Dressuur. Het wachten is op Adelinde Cornelissen. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Teck en Lucella Carrasco. En dan vergeet je in al dat geweld bijna dat er ook gewoon gefietst wordt in dat prachtige velodroom, Sebastian Timmerman. En dat wij ook daar mensen hebben. Ja, dat moet misschien allemaal een beetje meezitten. Maar hebben we een medaillekans? Teun Mulder wellicht op de keirin, maar dan moet hij eerste de finale zien te bereiden, bereiken. En die finale komt strakjes. Teun Mulder is zich aan het warmrijden, of die halve finale komt strakjes. Teun Mulder is zich aan het warmrijden op de rollen, zoals dat dan heet in jargon. En fietsen op uh, twee van die rollen, waardoor je gewoon op één plek kunt infietsen. Hij gaat zo zijn helm opzetten. Ondertussen kijk ik ook naar de baan waar de vrouwen bezig zijn. Aan het voorlaatste onderdeel van de zeskamp van het Ondium. Dat is de scratch-wedstrijd. Uh, uh, eigenlijk gewoon een hele simpele wedstrijd van, aan, van start uh, tot finish. Geen tussensprints of iets dergelijks. Gewoon degene die als eerste uh, de ronden heeft afgelegd. De 10 kilometer heeft afgelegd. De veertig ronden. Die wint het onderdeel. Kirsten Wild heeft geprobeerd om een ronde voorsprong uh, te pakken. Demareerde vrijwel vanuit de start, maar redde het net niet. Kwam niet verder dan zo'n drie. Kortbaan voorsprong. Vier ronden nog te gaan. Geen enkele dame met een ronde voorsprong. Kist. En Wilt staat zesde in het algemeen klassement. En normaal gesproken staat ze te ver weg. Heeft ze te veel punten achterstand voor de derde positie. Of er moeten gekke dingen gaan gebeuren. Nog in die laatste ronde van de scratch. Maar Wild weet ook dat haar minste onderdeel de 500 meter straks nog komt als afsluiting. Ze schuift wel op naar voren met nog drie ronden op het rondebord te gaan. De Britse Laura Short die tweede staat in het algemeen klassement. Eén puntje. Meer heeft dan Sarah Hammer. Probeert nu weg te rijden. Dat lukt nog niet echt. Sarah Hammer, de Leidster dus in het klassement. Trekt nu weer de boel in gang. Met nog twee ronden te gaan. Anderhalf inmiddels. Kirsten Wild zit in de vierde positie. Hammer aan de leiding. Edmondson zit daarachter. Dat is de dame uit Australië. Dan Trott en dan Kirsten Wild. Laatste ronde. Kirsten Wild nog altijd in vierde positie. Laat zich een beetje naar boven drukken. Daar maakt de Belgische Jolien Dore gebruik van. Door onderdoor te komen. Wild nu naar plaats vijf terug. Terwijl Trott met Ed Edmundsen en met Sarah Hammer aan het klok is voor de overwinning op dit onderdeel. Het wordt Edmundsen voor Hammer. En daarna moeten de juryleden toch echt gaan kijken naar de finishfoto. Dat kon ik met het oog niet zien. Wilt zo rond de vijfde, zesde plaats. Ik denk ook dat ze op die plaats thuis hoort in het algemeen klassement. In de afwachting van het Wilhelmus in de Olympische Turnhal gaan we even kort naar Ed van de Bent. Ed. Ik kijk naar Adelinde Cornelissen met uh, Parsifal. Ze is ongeveer op een derde van haar proef. En we zien hele mooie scores. We hebben zelfs al een tien gezien in de passage. Die verkorte verheven draf. Maar ja, tegen de punten van Charlotte Dujardin met Valegro. Die vorig jaar bij het WK nog buiten de medailles bleef. Maar als een komeet omhoog uh, is gekomen. Daar kun je niet tegenaan. Want het regende weer in de passage. En de uitgestrekte draf tienen voor die Engelsen. Dus het is bijna niet tegenaan te rijden. Want dan zou Adelinde om uh, dat te behalen. De Britten van goud af te halen. Bijna 100 procent moet te rijden. En uh, bijna 88,5% om de Duitsers van het zilver weg te houden. Dus het brons, als ze nu door blijft gaan op de wijze waarop ze dat nu doet, dan doen we op een mooie wijze toch het brons binnenhalen. De cijfers die ze tot nu toe uh, laat zien, geen enkele onvoldoende, geen enkele uh, onregelmatigheid zien. We zijn van haar gewend dat ze een proef heel gelijkmatig rijdt. Ze zit altijd bovenin de scores. Maar ja, als de jury dan zo'n paard ziet wat piekt met zo'n zo jonge Amazone, en het is een Engelse, en al zijn ze dan van Vanuit diverse landen, die juryleden. Waaronder zelfs ook een Nederlander, Wim NRS Die heel erg objectief is. Maar het blijft een subjectieve sport. Misschien wordt men meegenomen in het gevoel. En van wat men ziet. Dus die Britten gaan echt naar het goud. De Duitsers verdient op het zilver. En wij toch een mooie bronzen medaille, denk ik. Die ook door Anki toch uh, aan bijgedragen is. Terwijl uh, Adeline natuurlijk uh, wil uh, schitteren hier. En wil laten zien van, ik hoor erbij. Want ik wil bij die Cure muziek. Het afsluitende onderdeel donderdag. Waarbij alle tellers weer op nul gaan. En bij alle drie de Nederlanders. Nederlandse teamleden zullen zien. Daar wil zij natuurlijk Ed. ook nog excelleren. Ed, wij gaan uh... ja, naar de Turrenhal. Epke Zonderland. Uh, we gaan uh, voor iets heel unieks zorgen. Uh, Edwin Cornelissen. Ja, het woord victory ceremony verschijnt in het beeld. Terwijl Epke Zonderland daar klaar staat. Terwijl de winnaar van het zilver, Fabian Hamburger... de winnaar van het Kai al op het podium staan. Hij wordt nu omgeroepen. Luister mee. Hey. Epke Zonderland wordt aangekondigd. Hij balt zijn twee vuisten. Hij zwaait naar het publiek. En hoor het gejuich. Hoor het gejuich. Hij wordt gefeliciteerd door Kaizu, door de Chinees. De high five in de met Fabian Hambugen. Dat is een vriend van hem. Dat is een man die zeer veel waardering heeft voor Epke Zonderland. En die het bijvoorbeeld vorig jaar ook al onbegrijpelijk vond... dat Epke Zonderland uh, uh, niet in de prijzen viel. Dat, kwam, uh, dat, kwam, dat viel hem wat zwaar op zijn dak, die uh, Fabian Hambugen. Terwijl Epke Zonderland op dit moment de gouden medaille om de hals krijgt gehangen. En dat wordt dan gedaan door IOC-lid Prins Faisal Al-Hussein Jordan. Dat u even weet wie dat is. Terwijl de vicepresident van de Internationale Turmbond um, het bosje bloemen geeft. Die zal voor uh, vriendin zonderland zijn, heb ik zo het vermoeden. Hij wijst eens even naar die gouden medaille. Hier heb ik het allemaal voor gedaan. En daar is weer die vrolijke Epkeblik. Van ja, ik ben blij. En dat mag die zijn. Want hij heeft iets fantastisch. Hij heeft iets unieks gepresteerd. Hij kijkt eens naar die medaille. Die zware gouden medaille. En gaat er eens even Even voor staan, want Weldra het volkslied het Wilhelmus voor de Nederlandse kampioen, voor de Olympisch kampioen aan de rekstok, Epke Zonderland. Een beetje meezingen was het door Epke Zonderland. Een beetje meezingen, maar vooral veel genieten. Nog nooit zo'n stralende turner gezien na het voltooien van ja, zo'n ultieme droom. Het behalen van de Olympisch goud. Ik kijk naar de tribune tegenover me. Daar hangt een spandoek. Fly, Epke, fly. En dat is precies wat hij heeft gedaan. Met goud als resultaat. Goud dus daar in de Turrenhand is een prachtige namiddag hier in Londen waarvan we er al zoveel gehad hebben. En uh, ook op deze prachtige namiddag gaan wij kijken naar, uh, of we nog een volgende medaille winnen. Ja, daarvoor moeten we bij Ed van de Bent zijn. Ed, de dressuur. Hij is binnen, de bronzen medaille. En uh, dat was net als in 1928. We hebben vier keer zilver gehaald. Waaronder de laatste keer in Hongkong. Dat was de plaats waar de uh, uh, ruiterspelen werden gehouden van de Spelen van Peking. En Adelides Cornelissen heeft gereden voor wat ze waard is. En uh, de, de jury kan misschien nog gaan ingrijpen. Dat denk ik wel. Want als je bijvoorbeeld ziet bij de passage... dat het dan varieerde van een 5,5 tot een 8. Dan denk ik dat die voorlopige score van 81,984... dat die nog niet definitief is. En de hoogste score is die van Charlotte de met 83,286. Maar er werd bijna procent punt door de jury ingegrepen. Dat kunnen niet alleen foutjes zijn van computerinvoerfouten. Daar moet de jury hebben ingegrepen. Dus we houden nog even de slag op daar niet. Wat betreft het brons, het zilver en het goud, want dat is duidelijk. Het goud voor Engeland en dat doet dus soeverein. Duitsland mooi zilver en wij mooi brons met de mogelijkheden... die we op dit moment uh, hadden. En het verlies van een paard, althans het niet kunnen rijden... van een paard als Totilas voor Nederland. Want dan hadden het hele Uitgezien. Maar Adelinde Cornelissen doet hier toch voorlopig een mooie tweede plaats neerzetten in dit onderdeel. De speciaal achter Charlotte Dujanin en uh, Karel Hester voor Groot-Brittannië. en uh, ja. Dan zien we Anki op dit moment staan. Uh, overigens Edward Gal op de tiende plaats. En Anki van Gunstven op de twaalfde plaats. Ze hebben er goed voor gestreden. Ze mogen alle drie starten in die afsluitende op muziek Waarbij dan alle tellers weer op nul gaan. En voor Adelinde dus zeker ook nog een kans is om te winnen. Want helemaal foutloos rijdt die du Jardin niet. En Adelinde eigenlijk wel. We zijn benieuwd naar haar finale score zo dadelijk. Maar schrijf maar weer brons bij voor Nederland.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 De bewoners van twee flats aan de Stendylaan in de Utrechtse wijk kanalen eiland mogen zeker nog 14 dagen niet naar huis. In en rond de woningen is bruin asbest gevonden. Dat moet eerst worden weggehaald. In sommige woningen zijn na onderzoek vrijwel geen asbestvezels gevonden. Maar in andere weer wel. Soms binnen, maar ook soms buiten op de balkons. De gemeente Amsterdam hoeft geen paspoort zonder vingerafdrukken af te geven. Dat heeft de Raad van State bepaald in een voorlopige uitspraak. Sinds 2009 zijn vingerafdrukken in Europa verplicht bij de aanvraag van een nieuw paspoort. Een vrouw uit Amsterdam weigerde vingerafdrukken te geven omdat ze dat een schending van haar privacy vindt. En de Amerikaanse componist Marvin Hamlisch is overleden. Hij componeerde de muziek voor tientallen musicals en films... waaronder The Chorus Line, The Sting en Sophie's Choice. Hamlisch won onder meer drie Oscars. Ook maakte hij de muziek voor de James Bond-film The Spy Who Loved Me. Hamlisch was 68 jaar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Zo direct het uitgebreide weer voor de komende dagen met Willemijn Hubert. AWB-verkeersinformatie, hier staan 7 files. De files met de meeste vertraging staan op de A20 richting Gouda. voor de Bresseplein, 3 kilometer. Op de A27, Gorkum richting Utrecht voor Nieuwegein, 7. En op de A27 van Utrecht naar Gorkum voor Nieuwegein, 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Vier minuten over half zes. We hebben een hectisch sporthalf uurtje achter de rug. Goud voor Zonderland, Brons voor de ruiters bij de dressuur. We staan op vijf goud, drie zilver en vijf brons. Tiende in het landenklassement. Maar we willen ook gewoon weten wat voor er wordt. He. Precies, en daarvoor hebben wij gelukkig Willemijn Hoeberg. Goedemiddag, Willemijn. Ja. Vertel, wat willen jullie weten precies? Nou ja, hoe, hoe het weer is en hoe het wordt in Nederland. Het <laughs> uh, was vandaag flink bewolkt met een aantal stevige buien... die allemaal naar het oosten weggetrokken zijn. En daar schijnt op veel plaatsen de zon in. En het westen overheerst de bewolking eigenlijk toch nog wel. Het is ook wat fres voor de tijd van het jaar. Dat blijft het morgen en overmorgen ook nog. Maar het wordt langzamerhand wel steeds droger en echt uh, mooie zomerweer. Ja, want dat, dat is dan zo'n beetje tegen het weekend, als ik jou goed begrijp? Ja, vanaf donderdag is het uh, toch eigenlijk al wel zo goed als droog. En dat blijft het in ieder geval tot en met zondag. Waarbij vooral in het weekend de temperaturen wat uh, omhoog gaan richting de 23 en misschien zondag lokaal 25 graden. En als we even naar Londen gaan. Hè? Ja. Uh, vanavond zeer laat, tussen 11 en 12 uur, uh, spelen nummerdoor en schuil hier uh, in de open lucht de halve finale beachvolleyball ja. in het centrum van Londen. Ja. Heb je enig idee of ze daar een beetje een, een strandgevoel zullen hebben? Uh, nou, denk geen <laughs> denk zon ik natuurlijk, niet, nee. maar ik bedoel, wordt het droog. Nee, het is droog, er is wel uh, flink wat bewolking en het is een graad of 16. Er is niet al te veel wind, dus. <laughs> ja, en is het en morgen. Weer? Want morgen uh, zijn er atletiek uh, medailles te verdienen. Ja, morgen is er ook wat regen te verwachten, met name rond het middaguur dan. En de maxima liggen rond een graad of twintig en ook dan is er weinig wind. En ja, het grootste deel van de dag is het verder dus gewoon droog. Dus voor het atletiek ook, uh, ook goed weer, denk ik. Ja, en als we nog eventjes naar Italië kijken, hè, want ja. uh, daar is nou, extreme droogte. Dat leidt tot veel natuurbranden die ook aanhouden. Uh, zit er een beetje regen in voor Italië? Nee, nee, de komende dagen nog helemaal niet. En het blijft ook echt heel erg warm uh, daar. De temperatuur lokaal op zo'n 30 graden. Maar landinwaarts soms nog veel hoger. En er komt de komende dagen ook geen verandering in nog. Wij zijn weer uh, volledig op de hoogte. Dankjewel, je wel, Willemijn. Gaan we nog even fietsen, Sebastian Timmerman, in die uh, mooie tempel. Want je hebt vast een helemaal officiële uitslag nu hè, van het onderdeel van het Omnium. Daar won dus inderdaad Edmondson voor Hammer. Zwart op de derde plaats, Wild op de vierde plaats. Zij staat zesde in het algemeen klassement. Maar het verschil met de derde plaats is veel te groot. 13 punten. Dus Kirsten uh, Wild gaat geen medaille behalen op het omnium Sarah Hammer en Laura Trott uit Amerika en Groot-Brittannië. Gaan daar knokken voor het goud. Uh, als er dus een medaille komt op de wielenbaan uh, voor Nederland, dan moet dat komen van Teun Mulder op het onderdeel Keirin. Het onderdeel waar hij goed in is, het onderdeel waar hij wereldkampioen in is geweest. Het onderdeel waar hij later ook op wereldkampioenschappen, nadat hij wereldkampioen was geworden in Los Angeles. Medailles pakte vier medailles in totaal bij elkaar gesproken op dit onderdeel. Het onderdeel wat hij uh, als enige doet op deze speler. Hij liet de sprint schieten en staat nu klaar voor de halve finale van dat Keirin toernooi. En moet in zijn heat bij de eerste drie eindigen. Maar wat een hit is het. Want Sir Chris Hoy staat bijvoorbeeld ook aan de start. De Olympisch kampioen van vier jaar geleden in uh, Peking. Die zijn zesde gouden medaille vandaag kan winnen. En daardoor voorbij kan gaan aan Steven Redgrave. Die kan die achter zich gaan laten. De oudroeier. Voor Hoy staat er dus ook veel op het spel. En uh, dat is niet de enige concurrent. Ook bijvoorbeeld Aziz Avang, Awang en Malaysia altijd goed op dit onderdeel. Terwijl de Danny Motor is gaan rijden voor de acht rondjes. En het startschot heeft geklonken. Mulder onmiddellijk naar rechts kijkt wat Chris Hoy doet. En oh, dan is er een valpartij van de Spanjaard Peralta. En dat gebeurt binnen de eerste halve ronde. Dus wordt er afgeschoten Peralta, Hoy, Volikakis, Awang, Mulder. En de man uit Trinidad en Tobago, Niza, Nicolas, Philip moeten zich dadelijk opnieuw gaan opmaken voor deze halve finale. Omdat de Spanjaard Peralta... Binnen een halve viel. Dank, Sebastian Timmerman. Hier te gast bij ons is directeur Dori Eilers van Neptunus. Goedemiddag, welkom. Dankjewel. En Neptunus, dat is een tentenbouwer. Er staan hier een aantal tenten van u in Londen... voordat we daarover komen te spreken. Even, u was hier al even. Heeft u ook naar Zonderland zitten kijken? Ja, ik heb de, inderdaad de finale gezien. En uh, ja, daar krijg je wel kippenvel van als je ziet uh, dat hij goud gewonnen heeft. Ja, Prachtig, absoluut. Hè? Ja. Ja, en het baanwielrennen, is dat iets wat u ook uh, zo boeit? Um, nou, ik heb de wedstrijd nog niet echt gevolgd. Um, maar uh, mijn broer is van de week wel bij een wielerwedstrijd geweest. En uh, ja, dat is toch wel een hele bijzondere bijzondere gebeurtenis als je erbij bent, ja. Ja, en u, u bent hier omdat er, zoals ik al zei, een aantal tenten staan, ook hier bij het Holland House. Ja. Op wat voor manier bent u in die opdracht gekomen? Hoe gaat zoiets? Nou goed, wij zijn al uh, vier jaar supplier van de NSC NSF en uh, we hebben al ervaring, uh, we hebben al uh, meerdere keren, zeg maar, uh, voor het Holland Heinekenhuis gebouwd, uh, onder andere in uh, Lake City. In uh, Sydney, uh, vorig jaar in Vancouver ook. En uh, ja, goed, Londen is zo dichtbij. En we hebben ook een, een Engelse vestiging uh, hier. Dus, uh, dus, dus vandaar. Dus de contacten liggen goed met NEC NSF en, uh, en Heineken. Uh, u zegt de contact liggen goed. Die tenten moeten natuurlijk ook heel goed zijn. Of zijn er een heleboel mensen die goede tenten kunnen bouwen. Kun je je onderscheiden in het bouwen van een tent? Ja, uiteraard. Um, daardoor hebben wij ook verschillende opdrachten hier uh, binnengehaald, hier in Londen. Omdat wij, wij zijn een heel innovatief bedrijf. en uh, Wij ontwikkelen ieder jaar wel uh, een nieuwe type hal. En wij onderscheiden ons ten opzichte van uh, onze concurrenten. Doordat uh, wij hallen ontwikkelen die um, ja, de uitstraling hebben van een, een vast gebouw. Dus zoals je ook hier de studio ziet van jullie van de NOS. Um, ja, dat lijkt niet meer op een tent, maar heeft meer de uitstraling van een, van een vast pand. En ja, die kwaliteit is gewoon veel hoger. En, uh, en wij opereren steeds meer in, in dit hogere markt. Zeg maar. Want wat heeft u behalve de studio hier nog meer neergezet? Nou, hier bij het holland Heinekenhuis hebben we bijvoorbeeld de studio voor 538. We hebben de entree. We hebben de hele foodcourt, uh, we hebben dus zeg maar voor ATP en uh, alle andere bedrijven. Dus eigenlijk alles wat je hier rondom uh, Alexander Palace ziet, dat hebben wij gebouwd. En daarnaast hebben wij nog het high performance center uh, bovenop het, uh, op de carparking van uh, Westfield gebouwd. Voor ja, dat is een groot winkelcentrum, dat ligt aan het Olympisch Park vast en erbovenop ja. staat... Nou, een ja, gebouwtje een tent of, of nou, je hoe moet je dat noemen. noemen? Nee, sorry, we houden op over de tent, maar daar staat er een een, uh, zit tussen een tent, een tent en een gebouw in, en daar kunnen de sporters, de Nederlandse sporters exclusief bijkomen, trainen, vergaderen, ja. gelanceerd ja. worden. Ja, klopt. Even, even als u die nieuwe dingen ontwikkelt. Ik kan me voorstellen dat je een soort creatieve mensen nodig hebt... die het niet aan hebben. En het moet technisch overal aan kunnen voldoen. Zijn dat twee verschillende types? Of zijn dit mensen die uh, geniaal zijn en beide kunnen? Nou goed, wij zijn een familiebedrijf. Uh, ik ben de derde generatie binnen het bedrijf. Ik heb het bedrijf samen met mijn broer en mijn zus... Uh, en mijn vader is ook nog steeds betrokken. En mijn vader en mijn broer, dat zijn echt de twee gneuten... die uh, zeg maar, iedere keer weer, weer met uh, nieuwe ontwikkelingen komen. En uh, we hebben ook eigen constructeurs in dienst. Dus. En we hebben een eigen productiebedrijf. Wij zijn een Nederlands bedrijf, maar we hebben zes buitenlandse vestigingen... met een eigen productiebedrijf uh, in Vroslof. En daar wordt dus alles geproduceerd. Dus wij zijn heel flexibel. Wij kopen niet in bij anderen, maar ja, wij produceren en ontwerpen het uh, in huis. Maar die, ja, gaan die er zo tent, tent waarin praten, uh, gefietst wordt, ja. heeft u niet neergezet <laughs> nee. hè, op het Olympisch Park... <laughs> Het is een gebouw waar Sebastian Timmerman in zit. Ze zijn allemaal weer op de fiets gekropen en ze zijn gestart inmiddels, Sebastian. Ze hebben er uh, anderhalve ronde op zitten, maar dan moet je nog achter de Danny rijden. En uh, Aziz al Awang, de kleine Maleisiër, helemaal in zwart, rijdt daar als eerste achter. Heeft een uh, gouden helemaal uh, op het hoofd. Gouds met zwart, daarachter rijdt Filip. Uh, of Nizane, Philip, de nummer 4 van het sprinttoernooi. De man uit Trinidad en Tobago. Dan Sir Chris Hoy, de 36-jarige Brit. Daarachter voor Likakis, dan Teun Mulder En als laatste de Spanjaard Juan Peralta. Degene die eh, net na de start van de eerste poging tegen het achterwiel van die Philip opreed. En daardoor onderuit ging. En aangezien dat binnen de eerste halve ronde gebeurde, werd het afgeschoten. En mag je opnieuw beginnen. Uh, Theo Bos zal er nog wel even aan terugdenken. Vier jaar geleden viel toen ook, maar net na die eerste halve ronde. En daardoor werd hij uitgeschakeld toen in het Keiris. Toernooi. Teun Mulder nog altijd in uh, voorlaatste positie. De Denimotor die het tempo gaat opvoeren. Langzaam maar zeker richting de 50 kilometer per uur. Dan naar de kant gaat voor de laatste 2,5 ronde. En dan ben ik benieuwd wat Teun Mulder gaat doen. Eigenlijk moet je proberen natuurlijk bij Chris Hoy te blijven. De grote favoriet van dit Keirin toernooi. Hij is normaal gesproken met afstand de beste ook in deze halve finale. Drie ronden nog te rijden. Teun Mulder kwam heel even uit het zadel. Leek even aan te willen gaan zetten. De Denimotor gaat naar... Naar de kant. De Spanjaard Peralta komt naar voren. Teun Mulder ook uit het zadel. Awang nog altijd aan de leiding dan Philip. Maar die wordt nu overstoken door Chris Hooy. Mulder zit een beetje in het gedrang. Met nog twee ronden te gaan dan komt hij nu over Philip heen naar de vierde positie. De top drie gaat dus naar de finale. Teun Mulder probeert mee te gaan in het wiel van Volikakis. De Griek daar slaagt hij voorlopig niet in. Nu naar de binnenkant toe. Even arm aan arm met Volikakis. Nu op de derde plaats. Teun Mulder bij het ingaan van de laatste ronde. Volikakis is weggezet. Hoy aan de leiding. Awang in tweede positie. Als het zo blijft is Mulder naar de finale. Maar die, uh, Philippe, die komt nog vanuit de achtergrond opzetten. Hooi gaat door als eerste, wang als tweede. En Mulder als derde. Teun Mulder naar de finale van het keirin toernooi Dat is alvast binnen. Hij gaat strijden voor de medailles. Later uh, vandaag op de wielenbaan hier van het Velodroom. Nou, het zou mooi zijn als hij uh, zijn Olympische carrière kan afsluiten met een uh, medaille. Overtuigend, vond ik het tuurlijk, hoor, er bovenuit. Dat zie je ook. Maar Teun Mulder raakt in deze vorm toch zeker kans op een medaille op het toernooi. De finale plaats is bereikt. Nou, toch weer een prachtige. Het gaat er maar kan door, niet door ook vanmiddag. 13 medailles en een nieuwe medaillekans uh, erbij. Wij praten hier uh, nog steeds uh, met uh, Dori Eilers. Uh, die alle tenten uh, met haar uh, familiebedrijf hier heeft uh, neergezet... Die ontwikkeling van die tenten, zei u. Hè? Want dat, dat, u, u zegt, het bestaat 75 jaar. De, wanneer is die enorme zeg maar, versnelling gekomen dat we het bijna geen tent meer mochten noemen? Is dat iets van de laatste 10 jaar of is dat al... Ja, zeg maar, we zijn altijd actief geweest in de evenementenmarkt... waar dus de gewone tenten voor worden ingezet. En daarnaast zijn wij, hebben wij een nieuw product ontwikkeld in 2003. Dat heet de Evolution. Dat is waar we hier dus ook de studio van gebouwd hebben. En die hebben we in de loop der jaren steeds verder doorontwikkeld. En die kun je dus nu inzetten voor tijdelijke sporthallen, tijdelijke supermarkten, tijdelijke warehousing... Um, dus en, ja. en ook voor festivals. Want je denkt bijvoorbeeld gelijk aan dat Dickie Woodstock festival. Ja. Maar er, er gebeurt meer met festivaltenten. Vorig jaar natuurlijk in, in België. Ja. Veel voorbeelden van gezien. Ja. Zouden festivals ook niet naar een ander type moeten overstappen? Ja, maar dat gebeurt ook wel steeds meer, uh, moet ik zeggen. Maar kijk, de festivaltenten zijn op zich natuurlijk hele mooie tenten... om, om te zien en, uh, en uh, in te zetten voor festivals. Dat voor, geeft ook iets festivals. extra's. Ja, precies. Wij zelf uh, hebben helemaal geen festivaltenten meer. Wij zijn ons echt uh, uh, gaan begeven in een ander marktsegment. Ja. Echt een, een duidelijke, ja, exclusievere markt, zeg maar. Maar uh, ja, dat... Maar nu zit u 75 jaar in tenten en eigenlijk begrijp ik als ik binnenkom moet ik het gevoel hebben dat ik overal ben, behalve in een tent. Of niet, nee, nee. Of... Nou, het wordt wel steeds exclusiever. Je kunt het natuurlijk ook zo inrichten uh, ja, dat het gewoon uh, de, de uitschaling heeft van een vast pand. Um, want, want hoe is het ooit begonnen? 75 jaar, zei u al. Waar, ja. Is het wel met een klein tentje begonnen? Wij zijn inderdaad wel met een kleine tent begonnen. Mijn opa heeft inderdaad een uh, kist op de strand gevonden in Groningen. Een kist? Ja, en op de kist stond de tanden uh, van Neptunus op afgebeeld. En uh, op een gegeven moment heeft hij de kist mee naar huis genomen. En daar uh, bleek dus een oude legertent in te zitten... die, die hij uh, uh, thuis een keer voor een feestje in, de, in zijn eigen tuin heeft neergezet. En uh, toen kwamen de buren nogal eens een keer vragen om een tentje te leden. En op een gegeven moment kwamen ze zo vaak om de tentje vragen... dat hij zoiets had van, nou, nu moet ik er een keer huur voor gaan vragen. En uh, nou, omdat de drie dan dus afgebeeld stond op de kist... heeft hij het bedrijf dus uh, Neptunus uh, genoemd. En toen is hij meer tenten gaan kopen en uh, ja. zo, zo is het ga, uh, gaan ontstaan. Ja, precies. En toen was het allemaal nog vrij lokaal. En, uh, um, uh, ja, hij maakte dus allemaal, toen bouwden wij dus wel inderdaad nog allemaal zeiltenten. En uh, in 1970 heeft mijn vader het bedrijf overgenomen. En ja, toen is de ontwikkeling eigenlijk heel snel gegaan. En uh, ook snel buitenlandse vestigingen opgericht. En uh, ja, de tenten werden steeds exclusiever. En nou zitten we in een periode economisch gezien dat bedrijven het allemaal wat minder makkelijk hebben. En dan zou je denken van buitenaf, nou exclusieve tenten, dat is een segment waarin mensen misschien wel wat willen bezuinigen. of zo. Is, is het extra lastig voor u in, in deze periode? Nee, ik bedoel, dit jaar draaien we echt een topjaar. En ik moet zeggen dat wij uh, uh, de afgelopen jaren nog steeds een, een, een groei hebben doorgemaakt. En uh, ik zeg altijd, kwaliteit blijft. Kwaliteit en, blijft gewoon. En zo'n zo tent, zo'n high performance center, hè, wat op dat dak van het parkeerdek staat... kan je dat dan weer hergebruiken? Of ja. is dat allemaal... Uh... Nee, afgelopen. alles is weer uh, her te gebruiken. Dat was ook uh, ja. zeg maar een van de voorwaarden uh, zeg maar, uh, voor het plaatsen van, van Halle... Nee. sowieso hier uh, tijdens de Olympische Spelen... Je moet aantonen dat alles weer her te gebruiken is. Dus maar dan moet je zijn... hierna dus iemand een high performance center aansmeren? Nee, helemaal niet. Um, er zijn ja. allemaal modules van 5 bij 5 meter. En uh, je okay. kunt die al in allerlei afmetingen kun je ze bouwen. Dus uh, dat hoeft niet uh, exact in Precies deze afmeting te, te zijn. zijn. Nee. Wat is de grootste tent die u ooit heeft ergens moeten bouwen? Nou, wat is de grootste tent? Um, ja, dat is heel moeilijk om te zeggen. Ik had vanmorgen nog een meeting hier in Londen voor een, uh, een jaarlijks terugkerend evenement wat ik al heel lang bouw. En uh, ja, daar staat bijvoorbeeld 30.000 35 35.000 vierkante meter uh, uh, evolution concept... ...dus het demontabel gebouw uh, voor een beurs. En dat staat voor een week en dan uh, gaat het allemaal ze? weer weg. Ja. U bent dus... Uh, U zegt het dus goed, ja, hè? He? 30.000 tot 35.000 yeah. vierkante meter. Ja. Kijk, wij bouwen van 3x3, bij wijze van spreken, van heel klein tot heel groot. En uh, dat, dat kunnen sportevenementen zijn, dat, uh, uh, ja, dat kunnen beurzen zijn. Uh, ja, alles wat, wat een dak uh, nodig heeft eigenlijk. Wat is de volgende ontwikkeling wat u betreft? Of denkt u nou de concurrent luistert ook mij? Dat vertellen we nog even niet. Nou goed, wij blijven steeds uh, nieuwe producten en nieuwe markten ontwikkelen. Kijk, het demontabel bouwen hebben wij in, uh, in Nederland, is dat eigenlijk al, uh, hebben we best wel al goed in kaart gebracht. Maar voor ons is het belangrijk om dat nu ook verder uh, door te beduren in de buitenlanden. Dus uh, zeg maar België, Duitsland en Engeland, uh, uh, ja, daar ligt wel de focus voor de komende jaren. Goed, Dori Eilers, directeur van Neptunus, dank. En heeft u nog iets te klagen hier in Londen? Ik heb helemaal niks te klagen. Helemaal niks te klagen, nou, dank. Tot, in tegenstelling tot uh, luisteraars, die mogen iedere dag bellen met Tom van het Hek. Nou, dat gebeurde vandaag ook weer. Het resultaat. In het gesprek met Van het Hek. Tom van het Hek, goedemiddag. Ja hoor. De burger uit Amsterdam spreekt u mee. Ja, goedemiddag. Wat fijn dat ik u aan de lijn heb. Ja, mooi hè, in één keer hè. In één keer. Ja, het is niet keer. te geloven. Ja, het is niet te geloven. Tom van dek, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, ik heb heel erg genoten afgelopen zomer. Ja? Ja. Het is, is kan bijna, niet meer voorbij, op de radio. bijna voorbij hè. Bijna voorbij, man. Ja, het is jammer, maar nou tref ik het. Nou kan ik zondagavond ook nog even luisteren. Want? Ja, dan heb ik later dienst. Wat we vandaag nou, hier, ik ruim de taxibus in De Haag. Oh, oké. Okay. Op De Haag. Ja, dus, uh... ik kon wel horen dat het niet in Maastricht was. Tol van Zek, goedemiddag. Uh, ik zou het prettig vinden als je uh, je collega's, met Mart voorop, eens een keertje uitlegt wat het verschil is tussen een Brit en een Engelsman. Tussen een Brit en een Engelsman. Ja, daar zit verschil tussen. Halen ze dat door elkaar de hele dag? Ja, en ik ben een halve schot, dus dat schreekt. Ja. Oh, dat is, doet veel pijn. Een schot ja. die ons komt uitleggen wat het verschil is tussen een Brit en een Engelsman. Tom van Teck, goedemiddag. Ja, hallo, goedemiddag met Liz. Ik wil even iets positiefs zeggen. Nou, mag mag over ook. de televisie mag ook wel, hè? Ja, mag allemaal. Mag oh, allemaal. Want uh, s'avonds is er een samenvatting met hele mooie beelden. Ja. Van deze de of gene sport. En met prachtige muziek daaronder. En, en schitterende muziek en de ja. samenvatting. Alles in één keer. En nu denkt, ik, ga eens even vertellen hoe mooi ik dat vind. Ik nou, dan vind het zijn het ze bij de televisie hartstikke blij mee. Ik zie ik ze hier vind staan het glimmen, wel. werkelijk. Tom van Teck, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag, van Vakant de rode Ik heb één klacht. ...kunnen we alsjeblieft een beetje chauvinistischer zijn op de televisie... ...en wat meer vreugde bij een overwinning. En wij moeten wat harder juichen erbij. Ja, dat lijkt me wel. Nou, dan gaan we... kijk, er wordt nu al gejuicht hier. Ja, maar hij is geen juichen. Hij <laughs> nou, is, is, is weer het theaterpubliek waar Nederland onbekend is. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met mevrouw Van Aringsma. Ja, mevrouw Van Aringsma. Ja, ik moet toch eventjes vertellen dat ik het zo ontzettend jammer vind van die televisieuitzendingen Dat er niet behoorlijk om tien uur, als ze beginnen, een programmalijst wordt gegeven. Ja. Ik zit de hele dag te wachten op de paarden. Ja. Er zijn nog geen paarden gekomen. Nee, de, de echte paarden moeten nog, de grote paarden van de landen moeten nog gaan komen. Dus die komen maar de baas van de televisie zit naast me. Die gaan we het nu onmiddellijk doorgeven. Dus wij gaan hopen dat buiten het balkje onderin beeld. er ook een soort tijdschema komt. Ja, dus dat, als ze beginnen. dat lijkt me heel nuttig. Ik je weet waar je aan toe bent. Tom van Zek, goedemiddag. Zeg toch, ik heb een vraag aan jou. Zou jij niet premier van Nederland willen worden? Premier van Nederland in één keer. Dat is, je, je hebt verkiezingen om 12 september, maar ik sta nergens op de lijst. Dus dat wordt lastig. Nou, er is toch is, is wel een kans. Kijk, jij bent aardig aan populariteit aan het winnen. Jij bent eerlijk en jij bent tenminste niet zwak begaafd. En uh, dat zijn eigenschappen waarvan waar je denkt, als je die drie combineert... zou je zomaar premier kunnen worden in één ja, keer maar, in dit land. een uh, hele hoge kans, Tom. <laughs> nou, wie weet, je... ooit, wie weet ooit in de toekomst, je zet me aan het denken nu... maar op 12 september ben ik er nog niet bij. <laughs> Wees gerust in Nederland. Morgen nog, vijf kansen om te klagen, om te beginnen morgen. Londen 2012, het Olympisch Nieuwsoverzicht. Wat was het een mooi uur? Epke Zonderland heeft goud. Op het rek. Turne hij een unieke, nog nooit vertoonde combinatie van vluchtelementen. En dat werd beloond door de jury. Terwijl Fabian Hamburger ook kijkt. En wat zal die denken? Wat zal die denken? Ben ik geklopt of ben ik niet geklopt? Ben ik geklopt of niet? En Epke Zonderland denkt ook. Te, die, die, je kan zo wat liplezen dat hij zegt. Come on, kom op met die scoren. Kom op jury. Ja! Hij heeft, hem. 5, 3, 3. Hij heeft het 533. Hij heeft het met 533. Edke Zonderland staat op de eerste plaats. Gaat het gebeuren? Goud voor de turner. gaat het gebeuren? Ja, het ging gebeuren. Hij is daarmee de eerste Nederlander sinds 1928 die turngoud wint. Toen stonden de turnvrouwen in het landenklassement op de hoogste plaats. En dan was er nog een andere gouden medaille vandaag. Die hadden we al een beetje meegerekend natuurlijk. door Jan van Rijsselbergen moest hem nog even ophalen bij het windsurf. Want hij stond zo ver voordat hij alleen maar hoefde te starten. Maar hij liet nou natuurlijk nog eens zien dat hij de allerbeste is. Want hij won zoals zo vaak deze week nu ook gewoon de medal race. Hé hé, nu gaan we ja, inderdaad. Dit, uh, nou, hij is nog niet op het nekje, maar uh, vanavond moet hij, uh, moet hij erom komen. Ik had me een beetje behouden opgesteld, want ik wou niet, uh, niet te gek. Maar uh, ja, een uh, klein foutje gemaakt en dan toch weer terugkomen en echt denken van... Ja, ik wil deze ook winnen. Dat is wel, wel fijn. En dan ook nog brons. Brons voor de landenploeg in de dressuur. Adelinde Cornelissen, Ankie van Grunsven en Edward Gal plaatsen zich ook voor het individuele toernooi. Goud ging naar Groot-Brittannië en zilver voor Duitsland. Kan allemaal niet op vandaag, want de hockeyers wonnen ook gewoon hun laatste groepwedstrijd. Zuid-Korea werd met 4-2 aan de kant gezet. Andermal reden voor blije gezichten na vijf overwinningen bij het Nederlands team. Bijvoorbeeld een blij gezicht bij Billy Bakker. Het is mijn eerste Olympisch spelen. Ik ben hartstikke blij. Uh, het is altijd leuk voor een spits om natuurlijk een goal te maken... En, uh... Uh, als het goed is, sta ik nu op drie goals, dus uh, dat voelt goed. En uh, ik ben hartstikke blij met die 15 punten. Dat is misschien nog wel meer. En dat uh, is een hartstikke mooie start. En, maar uh, we zijn nu eigenlijk weer bij nul. We moeten het weer doen, zeventig minuten. knallen tegen, uh, waarschijnlijk tegen Engeland. En dan, uh, ja, dan gaan we het zien, dan gaan we het meemaken. Nou, ook nog goed nieuws over Gregory Sidok. Die heeft zich geplaatst voor de halve finale van de 110 meter horde. Hij weer derde in zijn serie. En dat is voldoende dus om een ronde verder te komen. Ja, dat nee. is natuurlijk super. was ook een doelstelling. En, uh, ja, dat, dat is gewoon uh, top. Dat te bedenken dat ik natuurlijk pas maar vier wedstrijden heb gelopen. En uh, ja, dat, dat is alleen maar top, alleen maar super. En morgen, dan is die halve finale. Ik was zo enthousiast en bijna door Greg Rissedock heen praten. Dat mag natuurlijk niet, want ik wil u gaan vertellen. Het houdt niet op een soort goed nieuwsshow hebben we vandaag. Dat Jurandi Martina overtuigend doorging naar de halve finales van zijn specialiteit. Hij was 6 op de 100 meter, maar hier moet het gebeuren, de 200 meter. Hij won zijn serie en eerlijk is eerlijk, het was een makkie. Ja man, ik hoop dat die de ook zo leek man. Mijn lichaam was nog een beetje kapot van die handen, dus ik kon het niet helemaal last krijgen. Maar het ging goed, maar ik ben blij. ging goed, was blij. Ook Martina moet morgen weer aan de bak voor de halve finale. En dan bij de vrouwen. Het zeilen deden Lisa Westerhof en Lopke Berkhout het goed. Zij liggen nog steeds op medaillekoers. In de race 7 en 8 eindigde het duo als derde en vierde. En daardoor staan ze nu in het overall-klassement op de derde plaats. De voorsprong op de nummers 4 is al 19 punten. En er zijn nog drie races te varen. Maar Sven en Kalle Koster, daar ging het niet goed mee. Enige minder bericht vandaag. Twaalfde in het klassement na tien races. De eerste tien gaan naar de medal race. En en eh, volgens mij gaan wij nu weer even naar Sebastian Timmerman... want die hebben we overigens nog goed nieuws te melden. Dat uh, Teun Mulder dus in de finale staat van het k toernooi dat wisten we al. Maar zijn tegenstanders zijn nu ook allemaal uh, bekend. Met uh, Teun Mulder gingen in de eerste hier dus Chris Hoy en Azizulhazni Hasni Awang... Uh, mee door. En die in die tweede heat... Uh, werd er gewonnen door uh, Maximilian Levy... de Duitser, die ook met uh, Mulder... eerder vandaag vanmorgen... in de heats reed. Toen was Levy wel veel sterker... dan Mulder. Die tweede werd in die heat. Moet ik er eerlijk gezegd bij zeggen. Simon, Simon van Veldhoven uit Nieuw-Zeeland... gaat door naar de finale. En de derde... Uh, of, uh, dus, dus de zesde in totaal, de derde uit die tweede heat... is Shane Perkins uit Australië... de winnaar van het brons gisteren op het individueel... sprinttoernooi. Grote verrassing... is dat Michael Bourguin... Uitlicht, de Fransman die eigenlijk geen plaats had in het Franse sprint Maar via een truc speciaal werd ingezet. Want wat deden de Fransen? Die schreven Bourguet in uh, voor de wegwedstrijd van uh, vorige week. Zaterdag alweer. Daar stapte hij af. Na 15 kilometer al ging zich richt op de Keirin. Maar hij ligt er dus uit in de halve finale. Dus Levy, uh, Perkins en uh, Van Veldhoven. Dat zijn de laatste tegenstanders voor vanavond. Voor Teun Mulder in die finale van het Keirin-toernooi. Een hele sterke finale. Maar goed. Dat is logisch op de Olympische Spelen. Als het allemaal een beetje meezit en als de tactiek van Teun Mulder allemaal juist wordt afgesteld, zit een medaille erin. Zou het prachtig zijn. Sebastian Timmerman was dat. Iedere dag deze portse zomer debatteren wij op Radio 1 over de stelling van de dag. Doorgaans na half zeven. Dat gaat vandaag over de vreemdelingenbewaring in Nederland. Nationale Ombudsman Alex Brennekmeijer noemt die inhumaan. Stelling van vandaag luidt daarom vreemdelingen eh, detentie moet humaner. En u kunt stemmen op Radio 1 en eh, Radio 1.nl straks rond kwart voor zeven discussiëren we niet met u thuis. Dat is te lastig hier vanuit Londen, maar wel met een aantal deskundigen die vanuit een verschillende invalshoek naar deze stelling kijken. Er is al gestemd. 52% is het eens met die stelling. 48% is het oneens. Vreemdelingen detentie moet dus humaner. Stem via www.radio.nl op naar de klok van zessen, de sportzomer. Teun Mulder, we gaan door.